Welkom in het spiritueel praatwaarts van het zesde En wel bij het Radio vanuit Goede Goedenavond op deze 27 juni 2011. Het is weer maandagavond. En de eerste dag van de week is er wel, zitten we op. nog vier werkdagen en dan hebben we weer een weekend. En zo gaan we langzaam juni verlaten. En beginnen we vrijdag aan juni. Dus dan zie je maar, de helft van 2011 zit er alweer bijna op. En nu op naar de tweede helft. Kijken wat dat weer brengt. Maar ja, daar wachten we nog maar even op. En hier is we allemaal een hele goede avond. En donderdag natuurlijk weer bedankt voor zijn uurtje. Het was weer heel mooi en gezellig. Dus donderdag jij je wel bedankt. Ook natuurlijk namens de luisteraars en namens de chatters, maar die hebben juist zelf wel bedankt. Dus dat is natuurlijk al hartstikke leuk. Wie ga ik vanavond begroeten in een spiritueel praathuis? Wie heeft een lekker plekje gevonden? En zitten weer gezellig met elkaar te babbelen over van alles en nog wat? Dat is in dit geval Colinda. Goedenavond, lieve Colinda. Ja, ik zag net op de chat dat je zei dat ze nou wisten waar het al lag. Aan dat derde kraakbeen, geloof ik. Nou ja, ze is ook dat ze het een kunnen vinden of dat ze dit iets aan kunnen doen. En dat je inderdaad van de pijn af kan komen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Dan is er natuurlijk De Vindje. Goedenavond, lieve De Vindje. Ook jij natuurlijk. Geweld, euh, leuk dat je er bent en welkom. Het heb ik natuurlijk al bedankt. Onze Edwin is er ook. Goedenavond, lieve Edwin. Die was er een zaterdag zomaar in één keer snel weg. Dat zou wel een reden geweest zijn. Dus je kwast je in één keer kwijt. Maar in ieder geval leuk dat je er nu wel bent. Dus in ieder geval, goedenavond. Dan natuurlijk onze Elisabeth. Onze trouwe Elisabeth, welkom. Dan is er natuurlijk ook Ineke. Goedenavond, lieve Ineke. Ook leuk uh, dat jij er bent. Ja, ik zag net dat je het had over, die, uh, over dat internet uh, kopen. Maar als je dan via de computer... Ik heb al een paar keer iets, had ik iets besteld bij, uh, bij zo'n uh, shopping. Ik tel zelf niet, want daar heb ik ooit wel dingen besteld. Nu dat allemaal keurig netjes schreef. Maar met Tommy, Tommy Teleshopping, geloof ik, heb ik een paar keer iets besteld, iets van voor de ouders voor de jongens. En er werd al gelijk van een bankrekening afgeschreven geschreven, want ik bestelde kwam nooit. Dus heb ik ook dat geld weer teruggehaald. Oh, het is al geopereerd, zegt ze. Nou, dan is er natuurlijk uh, Chaco. Goedenavond, lieve Chaco. Ik hoop dat je vanavond niet... In de nachtdienst moet, Dan kun je natuurlijk het uur helemaal na, uh, afluisteren. En onze hertje, onze lieve is ook weer. Zaterdag heb je minst lieve liedenwijntje. Nou, ben je er weer? Goedenavond. En ik wil natuurlijk ook het overheden van de red het niet vergeten. En die natuurlijk ook een lieve groet sturen hier vanuit Rijen. Dan wil ik natuurlijk de, de mensen die zitten te luisteren ook even een heel goede avond wensen. Hier bij de Radio. En ik hoop dat jullie ook het komende. Uurtje, gezellig met ons door mogen brengen. Met een praatje en een vraagje. En zo wat het allemaal nog eens uh, is. Dus dat zien we dan weer. Nou, dan is inderdaad hopelijk lieve uh, collega, dat je van de puin op bent. kun je weer ook gewoon normaal een baan gaan zoeken. Dan uh, zit je ook niet meer aan dat kak en zo... Uh, met de ziekenhuisdingen allemaal. Het kan wel eens zijn als je naar een ander ziekenhuis gaat. Ja, Jacco zegt dat hij vrij is vanavond. Dus je hoeft niet te werken. En uh, ja, het was toch wel leuk, vond ik, het zaterdagavond. Want dat jij dat ook echt inderdaad kon, uh, kon ook ervaren, uh, Jacco. Dat jij ook, met, uh, met toen jij met je opleiding en cursus bezig was. Voor uh, de hondentraining, africhting. En dat... Uh, dat op een gegeven moment je eigenlijk met goede bedoelingen mensen advies geven en gaf. En dat natuurlijk niet altijd met dank aangenomen wordt. En dat is natuurlijk ook zo. Ja, het is zo. Maar hoe is het met het weer? Hoe is het met het weer bij jullie? Nou, bij ons is het natuurlijk vandaag heel, heet, heel warm geweest. We zullen maar niet klagen voor het warme weer, want we hebben zoveel regen gehad. En als je de weersberichten moet geloven. Dan komen er weer behoorlijke donderbuien morgen en onweersbuien. En regen en een woensdag is het wel goed. Dus ik zou zeggen, we genieten er dan van. vandaag dus heb ik gauw even met Wilfred de Balken gehaald in, uh, in Dongen voor de schommel van Wilhard. Nou, we hebben hem net in elkaar geschroefd. En dan moeten we straks na de uitzending nog even de beton storten. Dan staan de palen goed vast morgen en dan gaat hij morgen even schommel. Want uh, wat hij heeft een schommelhaken in de opening van de schuur, maar dat is net achter de duivenkooi en dan is hij altijd het zicht, dan moet je er altijd daar gaan zitten. En nu heb ik het eigenlijk midden op de plaats zo gedaan, het is een stukje aan de kant, maar dan wel middenin. En dan kan ik zelf lekker in de stoel zitten en dan kan ik hem zo een keertje douwen. En dan is het natuurlijk, dan kun je ook een in de naar buiten, geef je hem eens een keer een deal. Is zo meteen al alweer, zegt Lidewey. Ik weet niet of het er dadelijk alweer komt. Nou is dat gelukkig, je beton, dat is voor palen vast te zetten. En als juist beton waar water op moet komen om goed te in te harden. Dus dat is natuurlijk wel ideaal. Want anders zou je je cement helemaal wegspoelen. Ja, ik dacht ook morgen alweer. Ik dacht dat morgen alweer was hoor. Vanuit België dan hè. Ja, uh, hoe heet die, die uh, hier in Nederland? Piet Paulus maar die zegt dat morgen in Limburg 32 graden is. En de Belg zei toen straks dat het morgen nog maar 21 graden meer is. En wij moeten toch, wij zijn toch afhankelijk van de weerspellingen van België hebben, daar kunnen we meer ons, uh, ons op richten, als op de weerspelingen van hier van Nederland. Dat zou inderdaad uh, heel veel onweer gaan komen. Elisabeth zegt daar met een hoofd te voelen, krijg je inderdaad onweer. het zou gaan onweren. maar dat is meestal, hè, als het zo, uh, zo warm is geweest, dan krijg je daar meestal het, uh, die, uh, die terugslag. Hè? Dat heeft met de hitte, met de warmtegraad in de lucht te maken, geloof ik. Hè? Onweer. Ja, ik ben daar niet zo in thuis natuurlijk. Misschien dat wij een steltje van die weerprofeeten erbij hebben zitten, die dat allemaal wel weten hè? en die daar meer mee bezig zijn. Dus ik dacht dat het toch te maken heeft met een bepaalde uh, hitte in de lucht en dat daar de onweer uit vandaan komt. Maar zoals het vorige week geregend heeft, ik geloof niet dat dat nog wel een onweersbaar geval kan komen. Want dat was gewoon niet meer normaal. Wat heeft het geregend. Nou, ik zie dat Herman er ook is. lieve Herman, vanuit Zeeland, van Nieuw-Zeeland. Welkom in ieders geval. Uh, Colina vraagt daar gelijk aan Herman, wat voor weer is het uh, in uh, Nieuw-Zeeland? Ja, lieve zei, ik ben net een walmerende Jan Pelleboer, ik ook. Dus het, is al 12, het is winters, maar niet zo koud van 12 tot en met 15 graden. Dat kan, hè? Dat kan natuurlijk. Ja, dus als je soms wel eens die weersvoorspellingen ziet... Als je dat allemaal bijhoudt op het nieuws, dat het dan soms inderdaad kouder kan zijn. Ik heb pas nog iemand gesproken, die was naar Spanje op vakantie geweest, een tijdje terug. En die zijn terug naar Nederland gekomen, want hier was het prachtig weer, en daar was het hartstikke kouder, en daar regende het. En ze waren met de auto, dus na drie dagen zeiden ze, kom op, we vertrekken weer terug naar Nederland. Dus het is natuurlijk zo, hè. Maar ja, die hitte was zoals vandaag natuurlijk in de keer is, dat hoeft nou voor mij ook niet, nee, uh, zomaar plotseling hoor. En Weet je wat je hebt? Als je, als je, ik geloof, op vijf dagen achter elkaar uh, die hitte hebt, boven de 30 graden, dan kondigen ze in de hittegolf af. En dan mogen ze er ook al in de bedrijf rekening mee gaan houden. Hè? Dus vroeger beginnen, in een bouw, extra uh, zout, uh, soep en zo, bouillon, moet er dan extra geschonken worden. Maar ja, als het maar twee dagen zo warm is, ja, dan zegt die baas van, kom morgen maar gewoon werken en dan moet je zeggen, is, het weer is het weer koel? Maar Dan is het wel zo, hoe wordt men ziek? Dus als je dan ziet, als zaterdag en avond, toen was het een beetje echt kil in huis. Ik heb de verwarming niet zeg, maar Linda vertelde van mij dat ze toch de verwarming even aangehaald had. Dus dan zie je toch. Maar helemaal zeker hier boven waar wij wonen. Uh, daar zijn koude dagen, maar er is geen winter. Dus uh, koude zoals bij ons. Maar ten zuiden van het land is sneeuw nieuw huis. Uh, dat kun je eigenlijk bijna helemaal niet voorstellen. Hè? Zie je dat onze Jan ook binnenkomt? Goedenavond, lieve Jan. Welkom in ieder geval. En ja, gezellig dat je er ook weer bent vanavond. Ben je al een beetje afgekoeld van de hitte? ja, je hebt natuurlijk airco op jullie kantoor. Dus... Uh, dan is het koel cool vanzelf. zelf. Ik zal eens wat vertellen. Hè. Pas, nou hadden we weer die vogelgriep. Hè, die nou weer hier in, in Flevoland, of weet ik waar die vogelgriep uitgebroken is. Ik ben ervan overtuigd dat die aircoats heel veel bacteriën overbrengen. Want als ik, als ik met het vliegtuig meega, dan ben ik ook al hartstikke verkouden nadat ik terugkom. En dan niet aan. Is ook nog steeds verkouden. Uh, sinds ze op vakantie is geweest. Van die uh, aircore of wat het is daar in het vliegtuig. En volgens mij het, het, het, komen daar heel veel bacteriën naar. Er uh, worden heel veel bacteriën in verplaatst. Ik heb er mijn eigen nog niet zo mee verdiept. Maar ik denk dat we beter onderaan de zuurstoffles uh, mee kunnen nemen als we met het vliegtuig op vakantie gaan. Want het is allemaal niet zo goed hoor, die ergkoos. Het is wel, dat is ja cool. maar met de die ventilators van die, uh, van die uh, dingen, daar is het ook akkoord. Bij mij in huis is het wel zo cool, maar ik heb vanmorgen de ventilators al aangezet. Jan is al lang zoek aan het creëren, in de tuin. Nou, dat heb ik niet aan, nou je dat zegt Jan. Ik heb, uh, onze Nita die had, uh, kreeg van onze Nick. onze nik. Die werkt immers in de bouw en die, uh, die kluste heel veel. En een vriend van hem is een goede timmerman en zo. En dan had hij ons niet dat beloofd. Ik krijg van mij een long set uh, in de tuin. Maar dat doe ik wel als je op vakantie bent. Maar heeft hij, toen heeft natuurlijk, zij op vakantie was, heeft hij van uh, planken dus uh, van uh, hout van een bouw, heeft hij een hele mooie uh, driezitsbank en een tweezitsbank gemaakt. En dan met een tafeltje. Met een tafeltje. En uh, dat is best heel mooi. Alleen, ze moeten er nou nog kussens op gaan kopen. En het is een beetje een moeilijke maat. Ze had al naar koning gebeld voor, voor die uh, dingen. En dan moet ze dat bekleden. Maar dan was ze al honderd zoveel euro kwijt voor de, voor de uh, kussens die erop moeten. Maar het is wel mooi natuurlijk, want als je de kussens in de schuur zit en de houten kent er gewoon tegen. Hè? En vandaag zal ik je vertellen, ik heb vandaag een Jan van Paul, eh, Ja, ik ken dat ook van nu Jan. En ik heb vandaag bij de, de Karawaii geweest, want ik heb dan de, de paal in de grond gezet voor Willem. Ik heb vandaag een, een partietent gekocht en die is zat 2,75 meter bij 2,75 meter voor 5 euro. Nou, dat is toch helemaal geen geld. De oranje, ik zeg tegen Wildred, die nemen we zo vast mee, voor dadelijk als Nederland weer eens een keer met voetbal, hebben wij niet al een oranje partitent. Jean, dan kregen wij bij ons in, in Oosterhout, of in Dongen, daar waren de partitents, ze dan lagen er al vanmiddag om een uur of drie nog genoeg, vijf euro per stuk. En dat is geen geld. En dan is die zo'n heel jukkel groot, en die van drie bij drie, Schuimere is duur, ja. Nou, we moeten eigenlijk gaan kijken, eh, bij ons bij Hornbach, nee bij eh, Kranenbroek, dat je eigenlijk meer van die, eh, van die matraskussens moet kopen. Van die vierkante matraskussens, een beetje grotere maal. En die er dan in leggen, want ik denk dat je, als je daar de kussens gaat halen, dat het dan goedkoper is. Zie je daar Mink, ook binnengekomen is? Goedenavond, Mink. Een keer goedkoper op te halen is goedkoper dan schaamdrubber. Ik denk, je hebt ook wel, eens, uh, je hebt ook nog van die, van die, tuin, van die tuinstoelen, zo met lage, uh, van, met lage, je hebt tegenwoordig zijn dan van die hoge, maar je hebt ook nog die tuinkussen, die hebben vaak dan bij kranten, maar je hebt het wel met uh, voor een lage leuningen. En als je die koopt, die kosten vaak maar 5 euro per stuk. En als je er dan zo drie naast elkaar, of vier naast elkaar legt, de bank is ook 2 meter, en als die dan 50 centimeter zijn en dan vier naast elkaar, dan heb je gelijk gelijke zitting en waar je meer je rug tegenaan kan zetten. En ze zijn ook heel makkelijk om, om, om uh, in een plastic zak te doen om op te, om op te uh, ruimen. Minkie zegt, Gisteren kreeg ik na van een vriendin. Haar moeder had een flink hartstilstand gekregen en lag in coma's gistermiddag overleden. Ja, dat is minder. Hoe oud was die moeder, uh, lieve Minkie? Jan heeft uh, stijgenhouten tafel. Van 3 meter. Ja, dat moet wel. Jullie hebben altijd van die feestjes. Als daar al die hapjes en snackjes snikjes en drankjes op moeten, dan moet ik echt wel een grote tafel hebben. Maar ik neem aan dat die 3 meter lang is. En misschien een meter breed, of 2 meter breed, of ook 3 meter breed. van die dingen die kunnen gebeuren. Iedere keer dag moet je weer blij zijn. Het is, lieve Colleen, nou, dat heb ik hier boven niet te vragen, aan, uh, de vragen hier aan, de, aan de hogere macht, want hij moet zelf uh, vechten voor zij dat hij weer op kaart gaat komen natuurlijk. Ik zie dat ook binnenkomt. Ja, met dit weer is het moeilijk afvallen, hoor. Want dan euh, blijf je meer vocht vasthouden. Hè? Want je lichaam is eigenlijk... Euh, er is niks zo, zo goed gecontroleerd als een lichaam. Op het moment dat een lichaam te veel vocht gaat verliezen, doordat het te warm wordt, gaat hij automatisch het vocht vasthouden. Dus zou wel zo zeggen... Uiteindelijk is in ons lichaam een heel mooi instrument. Wat... Eigenlijk niet nagemaakt kan worden. Ze proberen het allemaal wel, maar het lukt niet iedereen. vraagt aan eh, Pauline, heb jij een kijkoperatie? Maar dat is al gebeurd. Het is ook al geopereerd, geloof ik. Dat dacht ik zo te weten. Dan zeggen onze dochters, krijgen donderdag allebei ze nu mijn buisjes in de oren. Waarom heeft ze dat, Jan? Ik hoorde wel eens weer de kinderen buisjes in de oren hebben. Minkie zegt, morgen wordt het spannend, want mijn zangdiploma moet om 18 uur veel opgaan. Nou, ik zal aan je denken morgenavond, lieve Minka. Kom ook binnen. Goedenavond, lieve Danny. Die heeft nog even lekker buiten gezeten. En onze Gus komt ook binnen. Die is ook terug van het land. Of het is misschien te warm geweest vandaag voor het land, lieve Gus. Maar in ieder geval Danny en lieve Gus, goedenavond. En Gus natuurlijk stevig knuffel en even knuffel natuurlijk. Het was een knuffel, Gus, hè? Gus kan altijd even knuffelen. Herman is er ook, uh, uh, Guus. Maar je moet toch je eigen toch een beetje niet forceren, hè? Ik kan me eigenlijk best voorstellen als het in in de vlot gaat. Ja, nou, ik heb ook mijn, mijn rug, die is helemaal vochtig, maar ik heb wel de ventilators hier aan staan. Dus uh, dat is natuurlijk wel lekker. Moet je zoon is dus gewoon euh, op gaan peppen, je moet hem dus gewoon zeggen kom op joh, je bent altijd zo'n doorzetter en nu gaan we niet bij de pakken neerzetten, je moet daar wat voor gaan doen, het komt niet vanzelf, want het is natuurlijk zo, ik kan me eigenlijk best voorstellen als je goed in de kreukel zit, dat alles zeer doet en, en, en al wat je weer moet gaan euh, doen, dat is heel vermoeiend. Maar het is juist zijn doorzettingsvermogen wat hem helpt genezen. En dat kan de hogere macht niet alleen. Als hij niet meewerkt, ze kunnen geen toverstokje over hem afdoen en zeggen: dan ben je morgen beter. Hij moet hier zelf heel veel doorzettingsvermogen gaan tonen en dan komt het helemaal goed. om het helemaal goed Ik krijg eigenlijk een beetje een gevoel iets, dat er iets met zijn been is. Met zijn voet. Ik weet niet of dat het is, maar had hij ook iets aan, was hij ook aan geopereerd naar zijn been? Uh, Colinda? Of was het alleen maar zijn arm? Ik, ik, ik, ik krijg iets met zijn voet. Is het zijn voet. is iets met zijn voet. Is of dat hij scheef staat, of... Dat hij heel pijnlijk is gevoeld. Nou, ik ga je eens dus even douchen. Je duikt even onder de koude douche. En dan is hij zo weer terug, zegt hij. Hij verbruist op de knie en de gebroken duifdoel. Dus daar ben je goed slecht aan. En daar komt, dan krijg je misschien die stand van die voet anders. Ik weet niet wat ik. Ik krijg iets van de stand van zijn voet. Hij moet goed zijn voet. Hij moet goed bewegen met zijn voeten doen, moet hij zeggen. Proberen zoveel mogelijk zijn voeten te draaien wat kan. En zijn tenen op en neer laten gaan en zijn voeten links omdraaien, rechts onderdraaien. Maar hij moet wel goed die beweging van zijn voet goed uh, gaan doen. Als ze daar dan de kracht van zijn, dan zullen ze toch wel een uh, revalidatie doen in het ziekenhuis. Is dat best wel vervelend, want hij is natuurlijk nog vrij jong. Ja, maar gewoon terwijl hij licht draaiende beweging met zijn voet maken. Dus het is natuurlijk, heel is vrij jong natuurlijk, en over het algemeen krijg je toch snel, uh, uh, is toch uh, botvorming op die leeftijd, is toch hij best snel, gaat best snel. Dus daarom is het toch wel vervelend dat hij, dat die groeit. Dus dan zou, zou hij nu al de symptomen gaan krijgen van bottenkalken. Dus dat zijn botten niet zo snel, uh, aanmaken om, om, om botvorming te krijgen. En dat kan natuurlijk, dat kan natuurlijk te maken hebben met erfelijke factor. Maar hij is nog zo vrij jong, maar ja. Dat is niet aan leeftijd gebonden, natuurlijk. Jij ja, draait gewoon gelijk in, Colinda. Je wil natuurlijk alleen maar om te verzorgen. En niet alleen eerst constante dat de politieagent te gaan spelen. Want dat werkt natuurlijk niet. Atroze, zie je wel, ja dat kan ook niet anders. Dat kan ook niet anders, want anders, anders zou op die leeftijd uh, dat ze heel snel aangroeien. Ze zeggen ook altijd, als je een bot hebt gebroken, of iets, dan moet je geen, uh, geen spinazie eten, hè. Dan is het helemaal niet goed om spinazie te eten. Dat schijnt uh, ook de, de groei van botten, botten tegen te gaan. Dus als je iets gebroken hebt, heb ik ook uh, gehoord ergens, maar ook een keer op internet gelezen, dat spinazie uh, niet goed is, op het moment dat je dat je moet herstellen van wat uh, Herman die heeft ook verkalking in zijn oren hij moet eruit gehaald worden zegt hij ja ja inderdaad Maar weet je wat het is, Jan? Bloeddrukpillen zijn vaak pillen om beter te kunnen plassen, dus om je vocht af te drijven. En dan kan het zijn dat je natuurlijk daardoor het gevoel hebt dat je dorst krijgt, dat je mond droog is. Want bloeddrukpillen zijn vaak pillen om het vocht af te drijven. En daar kan je inderdaad een droge mond voor nemen. Maar ja, als je daar weer extra, maar ik weet niet, als je dan gewoon water drinkt. Maar ja, misschien zijn er hier wel meerdere die op de chat die. Uh Maar ik zeg, je, Herman, ik hoor jullie toch altijd goed, dus ja, dan heeft het daar niet mee te maken. Maar ik weet niet dat er hier iemand nog meer is uh, die uh, daar ervaring mee hebben met bloeddrukpillen, dat je daar inderdaad het gevoel uh, droge moed van krijgt. Maar ik weet wel dat bloeddruk is vaak vocht afdrijvende medicijnen, dat je daardoor uh, je bloeddruk naar beneden gaat, dat je geen vocht vasthoudt. Ja natuurlijk, dat komt door de bloeddrukpillen. Kijk, en als jij veel vocht verliest, dus dan, dan uh, veel drink, de dingen, dan krijg je natuurlijk een droge mond, want ik heb dorst. Dus spinazie alleen met eieren eten. Waarom kus? Klopt, Guus? Nou, en Nenke zegt, nou, nee, de kent, zeg, dat net anders dan worden de botten net veel steviger. Dan geeft ook veel meer energie in het lichaam. Het kan zijn, Nou, het gaat ook niet over dat spinazie niet goed is. Maar spinazie moet je niet eten als je moet herstellen van een botbreuk. Dat staat op internet, dat staat overal. Normaal is het natuurlijk spinazie, want spinazie zit ijzer in. Kijk, een groene groen zit vaak ijzer in. En dat ijzer, dat is weer goed voor je bloed. Om het ijzergehalte in je bloed op peil te houden, krijg je niet zo bloedarmoede. Daar is dat goed voor, spinazie. Voor de bloedarmoede, maar, maar voor herstel van botbreuk schijnt een, uh, het beste te zijn om in die periode niet geen spinazie te eten. spinazie is weer wel goed voor, uh, als je bloedarmoede hebt of, uh, daar word je inderdaad krachtiger van en dus daarvan moet je er ei bij doen zegt Inke dus spinazie moet eiwit hebben om afgebroken te kunnen worden en in je lichaam opgenomen En dan is het natuurlijk zo dat inderdaad, als anders dan de eiwitten breekt natuurlijk de eiwitten, dan doe je dat niet. Dan breekt hij de eiwitten af in je lichaam. En daar zal het misschien niet goed zijn om, om die te eten. Dus zeg je nou, mijn neef heeft ook een ongeluk gehad. En die, uh, die hebben ze ook helemaal in de puinkoeien zwaar gereden. En die heeft ik weet niet hoe lang uh, in de revalidatie gezeten. Maar die, gaat, en die heeft toch weer een motor aangeschaft. En nou heeft hij inmiddels een vrouw met twee kinderen. En dan gaat hij nog uh, regelmatig uh, even een ritje maken hoor. Als ze daar volgens mij in zit, dan, dan kan je ze dat toch niet uitkrijgen. Jij, jij ook, lieve Minken? Die is al groeten van ons. Ja, en het zal vanavond een beetje moeilijk slapen zijn. En succes morgen. Wij zullen niet ieder geval aan je denken. En je gedachten bij jou zijn. Maar het gaat gewoon goed komen. Ja, dat is Oh, Nou, papa, Ja, zit alles want ik er in. Nee, kan niet vast, zit er een auto ik ben niet op de aard. Ik ben bijna een middel Oh, oké. Ja, ja, ik je het wel gezegd niet meer morgen, hoor. Niet in de Ik heb het niet meer Moet Morgen heb ik een bal. Dat doet pas als het de vast zit. De kei raakt weer lekker, zegt Jan. Huh? Ja, De krijg ging even een douche nemen toen net, maar die raakt weer lekker, zegt Ja, uh... tuurlijk, dat doet wel. wat de papai. Zegt de Jan, die raakt weer lekker. Nou, dat weten wij dan ook weer, de zuur en de spinazie zorgen dat je het ijzer en de kalk waar spinazierijkenis niet opgenomen kon worden en een eitje of twee neutraliseert goed. Nou, dan weet ik het vertaal, ik het vertaal ei, hè, door de spinazie. En vroeger deed ik dat trouwens ook altijd wel, hoor. Dan deed ik eieren hard koken en dan uh, uh, door dingen... Het was een pas 7 malen en dan die korreltjes die deden dan door spinazen. Toen krijg het nooit meer. Gemper voor je stem, zegt Wiedewijk. Dus ik zou jullie iets wat vertellen. Ik, wil, ik weet niet of ik het trouwens een verteld heb. Hij uh, ging volgens mij, wil altijd alles met mij samen doen. Hè? Ja, ze zijn nou weer boven. Ze horen het nou weer niet meer. Was hij met mij samen, dan wil hij met mij samen benzine tanken. Dus wat doet hij dan? Wat doet hij? Met mij samen, de benzine, de dingen vasthouden. En dan doet hij zo weer naar meetanken. Dan moet hij ook de dop vasthouden. Ze zijn mama die gaat Zinka die gaat betalen en wij twee tankers: wij blijven samen. Uh, ik nee hoor. En uh, wij zitten samen. Uh, twee tankers gaan in de auto zitten. Dus wij stonden. Uh, zo in de auto zegt hij in één keer, want hij is helemaal gek op vrachtwagen, zeg. zegt hij, grote vrachtwagen, sakkeru, zegt hij. Ik zeg, wat? Grote vrachtwagen, sakkeru. Ik zeg, wie zegt, wie zegt dat altijd? Dan zegt, opa altijd, zegt hij. En dat is ook zo. Als we hier zitten, dan zitten wel vliegen in de, in de camera, zijn er trouwens geen één licht te zien. Dan zal het door de hitte zijn, denk ik. Het was nou helemaal geleefd, te zien in de hele kamer niet. En had hij die... En dan zei, ik ben al een paar weken geleden waren we vliegen. En dan had hij die, die rotvliegen, sacrie, ze had, Maar hoe dat soort klein jong dat hoort, hè. Dan gingen wij vanmiddag met Linda naar, naar Krawijn doen, hè. Dus toen vertelde ik dat tegen Linda, hè. wat hij had gezegd, maar Linda... Nee, ik had het tegen Linda hier thuis verteld. Toen zaten wij in de auto, maar ik had tegen Wilhard gezegd, dat mag je nou niet meer zeggen. Dat, is, dat woord hè? dat is niet netjes, dan moet je opa zeggen, dan moet je niet meer zeggen. En daar zat Linda in de auto, maar ja, daar was Linda altijd vertrouwd, ze komt de vrachtwagen aan. Ze Wilhard, zegt al vrachtwagen. En Linda zei altijd, ja, vrachtwagen strategie, zei Linda. En, en lachen, hè, hij lachte, Willard? hij zei wel zes keer aan. Ik denk, nou heb ik weer een fiat gekregen om uh, dat weer te mogen zeggen. Maar hoe eigenwijs had hij dat al zegt, ja, dat je toch zo op moet gaan letten. Uh, wat, wat ze zeggen, hè, zoals ze wil, wil dus, um, Harold en Nick, met een klein zoon, die zijn altijd kwal op tafel met z'n tweeën. En toen, toen hij uh, weggaat, zegt uh, ze, uh, Nick tegen onze Harold. Uh, Houd u weg, gay boy. En dan zei ah, Harold tegen hem, ja, gay boy, ik ben ook weer weg. Maar wat is het nou? Hij zegt, maar dan zegt die kleine wilhaar, Houd u, gay boys. Nou, daar kom je niet meer bij, met dat kleine jongen. Maar je moet zo oppassen, wat, wat ik tegen hem zeg. Ik hoef maar iets te zeggen en hij zegt het gewoon na. Dat schijnt ook goed te zijn. al we ze in een nacht op water zetten en water met stokjes drinken, dat schijnt goed te zijn. Zuinig zijn met zout. En ook, kijk, en in die kruiden zit er vaak heel veel zout in. En dat moet je gewoon een beetje doen. En weet je wat ook heel erg goed is? Dat, dat, dat weet ik nog van, van toen ik nog met de diëten werkte. En tussen de middag een bruine boterham met een rauwe ei. erop. Dan ben je zo je ben je Dan heb je zo, zo je moet aan me dus een groene bruine boterham, en daar een rouwuitje uh, op. Deze eerste hij zit tussen de volwassenen, dus heb ik snel alles op. Maar nou, het is gewoon waar. Je moet echt, nou echt op gaan letten wat je zegt. En je maakt er niks uit. En uh, over dat zusje nou, dan moet het, dan moet het uh, wel een, uh, iets zijn dat niet bestemd is, maar uh, ze hebben er eentje dat is genoeg. Dat zeggen ze zelf. En ik vind het ook wel, zonder denk ik, dat zou wel leuk zijn met zo'n kleintje erbij. Maar ik heb haar aan andere, en ik Ik heb juist lage bloeddruk. Dan moet je gewoon blij om zijn. zegt Jan en ieder een stukje pure chocolade, 80% cacao. Oh ja, nou uh, chocolade is uh, niet goed. Dat is een verzadigd uh, vet, dat is harde vet, dat hoort bij de harde vetten. Is helemaal niet goed voor je hart en ook niet goed voor de lijn. Ja, ik ben dol op mij met frikandel en speciaal. We ja, hebben de frikandel. Dan kan je beter een, een, een broodje tartaar nemen. En daar een rouw uitje op snijden. Of een nieuw harentje. Een Hollandse nieuw en die goed door de uitjes halen. Want vis is goed. Vette vis er één keer in de week is vette vis ook. In, dan moet jij helemaal niet met je hoge bloeddruk, man. Je moet gewoon een, een, een tartaatje halen. En daar lekker wat peper op doen, en een maat zout, en daar een uitje, man. Dat eten. Maar geen broodje filet, Amerikaan. En daar lopen aaien op. Ja, die uien zijn wel goed, en dat broodje dat kan ook nog wel, maar die filet, daar zit veel zout in, hoor. En dan vindt hij nog gek dat hij de hoge bloeddruk heeft. En dus graag Frikendel speciaal. Ja, natuurlijk. Frikandel. Die Frikendel is al hartig van zichzelf. Nou, dan komt er komt ook nog een dot mayonaise en uh, een curry of automaat, ketchup op. En ziet er jij nou eens niet van, ja, ik heb net een, een heel bliks geblazen Is wel goed met jou. Oude zeur. Ik heb net vlees gekregen voordat ik met de uitzending begon. Voelde hij gewoon normaal. Ja, nee, dat hoeft niet te mouwen. Ik heb drinken, ik heb kijk ja, Ik krijg geen vlees meer vandaag. Het is genoeg geweest. Het deze, maar het steeds, is. Ik was even water staan. Dat is het lieve kijk. Ja. Ben mogen. ja. je hebt ja, ik heb net een vol plezier gegeven. Is dat niet meer normaal bij jou? Brek me heel wij op. Ja, dat kan ik in één keer de fris bier. Maar Jan die gaat er nog gauw tussen. Die moet gelijk naar de frikadellen. Ja, ik zal daar wel eens kijken wat je moet hebben, hoor. O, zuur. Kan toch allemaal niet? Nou, lieve mensen, ik ga er weer mee stoppen. Goeie die neemt het dadelijk over. En die gaat er ook jullie weer een uurtje het programma verzorgen. Herman, ook leuk dat jij ook vanavond bij mij was. Ook al is het heel gezellig, ook al is het zo ver weg. En in ieder geval, lieve mensen, ik wens jullie nog een hele fijne week. Ik hoop, ik hoop dat het wat koeler wordt. Maar dat er niet te veel onweer komt, want dan gebeurt er weer van alles. He, straten lopen onder, kelders lopen onder. Met de jongweersbuien. Bliksem in de slag. En dat doen we allemaal nog op. Ik wens natuurlijk, Guus het komende uurtje, nog een fijne uitzending. En ik ben er natuurlijk aanstaande zaterdag weer voor jullie allemaal. Ja, dus allemaal heel veel liefs. Een stevige knuffel van mij en op zijn Brabants gezegd, Houd doen! maar nooit, hè. Um, ja, uh, hallo? Hallo? Hallo? Oh, iedereen gaat weg. Nou, dat is niet leuk, hoor. Dat is helemaal niet leuk. Jeetje, net vandaag, joh. Wa waarom nou vandaag? Het is heerlijk weer. Eindelijk kan iedereen gewoon even lekker buiten lopen en lekker buiten zijn. Het is heerlijk weer. Morgen dan wordt het pas echt rot weer. Dan gaat het sneeuwen en hagelen. En ja, dan krijg je ontzettende gure noorden, winden. En, ja, en je wordt gebeld op de verkeerde telefoon. Het kan allemaal zomaar gebeuren. Ja, ik leg gewoon die telefoon even weg. Ik zet hem gewoon even uit. Dan houdt het belletje ook op, denk ik. Is mijn idee, hè? Wacht even, wacht even. Ik blijf bellen. Zo, ja, inderdaad. He, he. ...nooit op de verkeerde telefoon bellen. Als jullie willen bellen, dan kan dat nu lekker nog niet. Want we gaan eerst... ...ik, ik, ik, ik weet niet... Uh, ...ja, we, we gaan eerst uh, naar Rauw op je dak. En uh, nou... ...kijk eventjes met z'n allen... ...ja, oh, ik zeg kijk... ...ja, kijk met z'n allen even naar Rauw op je dak. Dat is een hartstikke leuk programma, kun je ook gewoon naar luisteren. Maar... Deze keer zeg ik, kijk even, want dit is eigenlijk de meest hulpeloze aflevering die er in de hele serie zit. En die serie die gaat nog wel even duren hoor, maar ik, ik vind het zo leuk als je kijkt hoe Jeremia daar zit. En je moet eigenlijk zeggen Jeremia, maar Jeremia die zit daar gewoon dat je echt denkt van nou, zo so, zeg hé, die, die voelt zich een beetje voor schut zitten op de een of andere manier. Ik weet niet precies maar we gaan kijken. Hallo. Welkom op het dak van Rauw op je dak. <laughs> op mijn dak? We zijn echt op mijn dak. Dat ik denk van, uh, we gaan het dak op. Nou, dat was een ontzettend leuk idee daar op het dak, maar ik heb je niet helemaal. Ja, ik Het was een beetje te veel uh, Dus we gaan nu verder. Oké, okay, uh, op Fantastisch. En, ja, en daar is vanaf nu of aan dus alle informatie die je te vinden. Oké, okay, wat gaan we doen? We vertrekken straks naar de pijp. De pijp is unlimited met het land. Dat is een uh, plek waar je je speel kunt halen. Je kunt yogalessen yoga lessen volgen. En je kunt allerlei rockboeken kopen. Uh, wij met het geld